Om op korte termijn een cao af te sluiten. Ze stellen voor een bemiddelaar in te schakelen als er deze week geen akkoord ligt. Schoonmaakstaking voor meer geld en respect duurt nu tien weken. De Raad van State ziet niets in het plan van het kabinet om de dubbele nationaliteit te beperken. Het kabinet moet het plan heroverwegen, zegt de Raad in een advies. Het kabinet wil dat mensen die Nederlander willen worden afstand doen van hun andere paspoort. Zo zou de betrokkenheid bij Nederland gestimuleerd worden en de integratie beter verlopen. Maar volgens de Raad van State vallen nationaliteit en loyaliteit niet per se samen. Real Madrid heeft zich geplaatst bij de beste acht in de Champions League. De Spaanse koploper versloeg thuis CSKA Moskou met 4-1. De eerste wedstrijd eindigde in 1-1. De andere wedstrijd van vanavond, Chelsea tegen Napoli, is nog aan de gang. Er wordt daar verlengd. Dan het weer, het klaart op en het koelt flink af. Morgen overwegend zonnig en zacht, 12 tot 18 graden dan. En ook vrijdag droog en zonnig. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Tapzappi. Antwoord bij het programma Peaceful Radio nummer 768. We zijn dit tweede uur begonnen met Asher Queen Sketches of Innocence, zo heet deze CD van hem. We gaan door met Desert Flaw van Paul Winter, samen met Carsten Roslund, uitgebracht bij het label Venux Muziek en het valt onder uh, relaxation music. Veel ze plezier. Potential Touch is een verzamelde CD van uh, het label New Earth Records. Allemaal grote namen staan erop: Deuter. En uh, ja, Deuter. Nou, daar hebben we dan ook naar, het, uh, naar geluisterd. En verder even kijken aan uw gama. Al Groemergan en Terry Oldfield, ook te horen geweest in dit programma. En wil je de playlist nog eens nalezen, dan kan dat via eh, zfmzandvoort.nl. En dan ga je naar programmainfo en daar staat de playlist van Peaceful Radio. We gaan afsluiten met eh, een label wat niet vaak in dit programma te horen is. En, eh, Spring heel muziek met mantras in motion. Mijn naam is Benno Vogel en ik zeg. Hartelijk dank voor het luisteren naar die programma TV voor Radio. Mijn terecht graag tot de volgende keer. Dag.